Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag is een gehouden. De man van 29 wordt ervan verdacht dat hij in Syrië heeft gevochten. Hij had teksten bij zich waarin wordt opgeroepen tot terreurdaden. Afgelopen zaterdag werd bekend dat van twee gezinnen uit huizen het paspoort is afgepakt... omdat ze wilden afreizen naar Syrië. Het stoffelijk overschot van de piloot van vlucht MH17 is in Maleisië met militaire eer te rusten gelegd. Militairen overhandigden de kleine kist met de gecremeerde resten aan de zoons van de piloot. Het stoffelijk overschot was eerder vandaag naar Maleisië gevlogen, samen met de resten van acht andere Maleisische slachtoffers, onder wie ook de co-piloot. Minister Schippers gaat kijken of het takenpakket van de Nederlandse zorgautoriteit moet veranderen. Ze is het eens met de kritiek van de commissie Borstlab... die erop wijst dat de NZA een dubbele taak heeft... Het opstellen van regels voor ziekenhuizen en verzekeraars en de controle erop. Schippers gaat zich beraden op de vraag of deze bundeling van taken ideaal is. In Bagdad heeft een woedende menigte het parlementsgebouw bestormd. Het zijn onder andere familieleden van militairen die door strijders van IS zijn vermoord. IS heeft grote delen van Irak in handen en zou in veroverd gebied massa-executies hebben uitgevoerd. De demonstranten eisen van de Iraakse overheid meer informatie over wat er met hun geliefde is gebeurd. De vraag naar uitzendwerk neemt weer toe, vooral in de technische sector. Er zijn volgens brancheorganisatie ABU veel monteurs, lassers, tekenaars en constructeurs nodig. De afgelopen twee jaar huurden bedrijven steeds minder uitzendkrachten in. Maar sinds mei is er weer sprake van flinke groei. Het weer, op veel plaatsen zonnig, maar in het noorden en oosten is er bewolking met kans op een bui. tot 20 tot 22 graden. Ook morgen en overmorgen veel zon en temperaturen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag Utrecht is de hoofdrijbaan dicht bij Knoop het Oude Rijn. daar staat een auto in brand. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 We waren op vakantie, we waren even in Italië, we waren op het buiten, hoe heet het, Porto Dingers, Porto Ercole? Porto Ercole waren we dat was heel gezellig, want we waren daar met de hele familie. W.A. was erbij, K.B. was erbij, nou ja, wie was er niet bij? We hebben gegeven moment een bingo. W.A. K.B. W.A. K.B. W.A., Willem-Alexander, K.B., Koningin Beatrix. Wij korten elkaar altijd af, anders kom je nooit tot een gesprek. In ieder geval, we hebben een bingo. Wil even interromperen, hoe noemen ze u nou? Nee. Oh, mee. Hij noemen ze altijd PVM. PVM? Piet van Margriet. Oh. <laughs> dus dat was heel gezegd. En, hebben en daar een was uh, PM er ook? PM? Wie is PM? Oh, Prinses Maxima. Ja? ja, die was er ook. En dat was heel erg leuk. Want die was toevallig jarig. Oh. En die kreeg van WA kreeg een gloednieuwe speedboat. Dat Zo. is natuurlijk een mooi cadeau. Hè. Prachtige speedboat. Dus we moesten even proefvaart maken op zee met die speedboat. En toen hebben wij op een gegeven moment. Was dat niet gevaarlijk? De zee op met een speedboat? Nee, hij was ook WA verzekerd. Ah, natuurlijk. Enfin, wij gaan de zee op. Maar Hij kwam niet op gang, die speedboat. Er kwam geen snelheid. Oh. Hij, er was iets mee. blok blok, blok. Het zat geen nek, nik, kwam niet uit het water. Niet. Toen is WA. Zelf even van zelf. de boot afgesprongen, om onder de boot te kijken of er misschien iets in de schroef zat. Ja. Binnen twee seconden had u het al gevonden. En wat was het? De trailer zat er nog onder. Dat is wat. Ja. Wat een verhaal. Dat dacht u nou, ook, ja. Meneer Van Vollenhoven, ja. uh, het lijkt me het beste dat we niet te lang meer wachten... en dat we gaan beginnen ja. met waar u voor gekomen bent. Ja, waar ben ik voor gekomen? Nou, ja. nou, u zou toch... Ik maar ik heb geen idee wat de bedoeling U zou toch piano spelen? Piano spelen? Ja. Ik? Ja. Dat weet u niet. niet u, weet u dat, hè? Ja. U wilt dat ik piano... Wat ja, fantastisch. heel fantastisch. Wat een verrassing. Maar... Ik wist niet dat u echt waar. U maakt geen grap. Waarom bent u daar zo door verbaasd? Nou ja, u bent de eerste die daarom vraagt. Oh, Normaal gesproken als ik ergens binnenkom... gooi ze meteen het sleuteltje van de klep weg. Maar oh, nee. u wilt echt dat ik piano ga zingen? Heel graag. We zijn Overlof, er erg blij mee dat heel u graag, piano heel graag gaat spelen. Dat spelerum. Spelerum. En dat ik er dan bij ga zingen. U gaat erbij zingen? Ja. Ik dacht wel dat er een adresje onder het gras moest zitten. En wat gaat u er dan bij zingen? Um, return to me. Wie? Return to me. Return to me? Kent het niet? Dat ken ik niet. Ik ken wel die andere hit van u. Gaat die ook uit uh, uh, de poes van de buurvrouw <tie> heeft dus een steentje in. Die zingen wij heel veel bij ons oh. op het loo ook, hoor. Ja. Likke, ja, nou, nou, nou, likke, af, nou. likke, is likke, lekker. allemaal. Het is het niet. Ja, dat is een Zal ik misschien best het beste dat ik even Return to Me voorzing? Als u het even voorzingt, speel ik het zo na, natuurlijk. Ja. Dan luister ik even. Hè? Zal ik dat nu even doen? Dan? Als u wil doen, heel graag. Ja. Even a -cappella. Nee, dat hoeft niet. Gewoon even zonder muziek. Ik hoor het wel. Ik luister even. Return to me, oh my dear, I'm so lonely. Hurry back, hurry back, hurry back, oh my dear, I'm so lonely. Return to me. See you next. Nee. Ziet u niet wat er uh, veranderd is? Nee. Vindt u het echt niet? Nee. Even goed kijken, kijkt u even goed? Van dichtbij misschien? U ziet geen verandering? Nee. Nee, echt niet? Zal ik het zeggen? Ja. Ik heb mijn duim verwisseld. <lacht> <lacht> duim verwisseld, ja. ja. Grapen, dat heeft dat. u heel handig gedaan. Dat ja. dacht ik ook. Ja. ja, ja. ja. Oké, okay. maar uh, doe ze nu maar weer in, die oren. Huh? Had u het toch gezien? Ik heb het wel gezien is er nog nooit iemand tegen mij gezegd. Nou, doe in die oren. Ding in die oren. <treeks> nou, komt er nog wat van? <treeks> kan ik verder gaan? Ik heb ze verkeerd. Ik heb ze verkeerd om inlacht, hier. Ze zitten weer op de plek. <treeks> ja, ja. Wilt u me even ergens op doen? Nee, dat. Is... Return. Oh, wat is het? Ik hoor. Wat is er? Wat is het? Telefoon. Ik oh, hoor dat telefoon. Hij staat op trillen. Oh, ah. trillen. Ja. Ja. Hallo? U spreekt bij Pieter van Vollenhoven. als u belt voor verkeersveiligheid drukt dan een 1. Belt u voor slachtofferhullen, drukt dan een twee. O het lieve. Ja? Wanneer nu meteen? Of oh, wat gaat dat zeggen? Kom er gelijk aan. Ja. Tot zo meteen. To Toedaloo. Ik moet er door, dat was Margriet. wel. wat zei ze? Return to me. Ja. Return to me. Favri duo met de Bonga Song. Worden je direct na André van Duin. Samen met Ron Brandstede. De mystery guest. was Pieter van Vervolhoven. André van Duin zit ondertussen alweer 50 jaar in het beroep. Maar dat is de beroep een komiek en dat is niet het beroep. Cabritier. Er is een groot verschil tussen. Zoals we gisteravond uh, hoorden op televisie. Met een mooie interview van Amber Tertan. Met uh, André van Duin. Wil je er meer van weten? Kijk dan even op komiek.nl. Zie je veel meer van hem? is Lord.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 I De verzoekjes komen binnen met de nummers die aangevraagd worden. Dat kan namelijk... Zandwoord wordt op Facebook of 03257 30393 Dan kan je ons bellen. Dan mag je van mij rechtstreeks in de uitzending. En als je het niet durft, dan uh, ja, zeg het gewoon tegen mij of tegen Dolly. En dan uh, roepen wij het wel. Ja, dan roepen He? wij het wel welke je wil horen. Wil. Want de Wat telefoon ging in. net. Ja, de telefoon ging net. En... Uh -oh. uh, <laughs> Nee, dit is, dit is misschien wel leuk voor die uh, luisteraars die uh, als kind of als kleinkind een tiener hebben. Want er is uh, een, een, een groep of iets, ik weet niet precies wat het is, in de opkomst bij de jeugd. En ik hoor ze het maar zingen. Dus ik dacht, ik laat het eens even horen. De groep heet, uh, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar die heet Kut. K-U. Maar D, Juist. D, de D van Dirk. En uh, die hebben een liedje gemaakt over een mol. En dat willen we u toch even laten horen. Het is ik best weet wel grappig. dat uh, kut, zeg maar de andere kut, KUT, een afkorting is voor kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar KUD, okay. waar is dat een afkorting van? Ik weet het niet. Zal ik het gaan proberen op te zoeken? Uh, nou ja, ik dacht het is gewoon leuk voor die mensen die, uh, die, die pubers hebben. Uh, en en dan, dan weten ze een beetje wat er speelt hè, bij de kinderen. Dus, zal ik hem aanzetten? Nee, maar ja, ik of wil zeggen, jij eerst nog even kijken wat, waar het voor staat? Nou, ik kan het niet vinden. Ik weet wel het is dat het een uh, muziekgroep is uit... Uit uh, en, en, eik, Ja, inderdaad. Uit Denkhuizen, En Peter ja. Lup is de comedy schrijver ervan. Ja, nou, grappig. Ja, ja. Ik moest er wel een beetje om grinniken toen ik het Lea hoorde zingen. Dus ik wil dit ook even speciaal opdragen aan Lea. ze belde net met erover van Mam, kan je alsjeblieft dit erover hebben? Ja, zou ze zo Ja, nou Lea, hier komt hij hè. Ik ga hem aanzetten. Kan die? Ja hoor, ga je wel. Oké, luister maar. Zijn benen en tot hij bij een boom kwam. Hij keek naar boven en hij zag Wilfred de Suizidale Eekhoorn, Eekhoorn, Eekhoorn, Eekhoorn, Eekhoorn. Ik ga het doen. Ik spring van de tak naar beneden, zei Wilfred de Suizidale Eekhoorn. Doe het niet, zei Buurman Mol. Doe het niet, zei Buurman Mol. Doe het niet, zei doe het niet, zei doe het niet. Hij deed het toch. I'm gonna do my mom, I'm zonder dat hij lippen heeft en kan ik niet fluiten terwijl ik wel lippen heb. KUD. Zo je zitten kijken, Peter, Peter Lub, die won met het filmpje bijvoorbeeld Instabiel... wat hij in 2011 maakte, de UPC Publieksprijs van het 31e Nederlandse Online Film Festival. Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Maar ik, ja. uh, ik vind wel op YouTube die filmpjes heel leuk die erbij zijn. In combinatie met het muziekje wordt het best grappig, ja. Ja, ik zit nog steeds een beetje te zoeken waar dat KUD vandaan komt. Dus ja. Ze smaakt al sinds 2006 animaties en muziek. En ja. behalve op het internet. Dus uh. de Nederlandse TMF en de Belgische TMF is het ook uitgezonden vroeger. Ja, ja. Okay. En uh, Konijntje met uh, AKA De Junkies. Of ja. van AKA De Junkies. Was ja. in 2008 een hele grote hit van ze. Oké. Okay. En in 2009 tot 2011 uh, hadden ze een serie. Kijk dit Nou. Oh, kijk, mooi. Maar uh, wat het betekent. dat gaan ik ben, wij opzoeken. Ik zit er, ik de tijd ik gaat zit er, ik nu ik lopen. Ik zit te zoeken, te zoeken, te zoeken. <laughs> ja. Nee, niet gevonden. Jammer, niet. jammer. Maakt niet uit. U dat bent doen we niks de zwakste schakel. Ja, zijn we, zijn we uitgerangeerd? <laughs> ik weet wel, uh, IDL: Niels de Lange. Yeah. Yeah. Mooi nummer van de uh, album After the Hurricane. De nummer When is you? Zo direct om half twee. Regio nieuws update en het weerbericht. En tot de klok van twee uur zijn we hierbij met CFM wordt CFM Lunch. Blijf luisteren. ook nog steeds. Elton John is dit met I'm Still Staining. Het is uh, half twee bijna geweest. En dan, uh, ja, dan hebben we weer wat te doen, hè, geloof ik. Voor Zandvoort en de regio. Het regionieuws met Dolly ten Piering. Ja, ja, ja. Helaas geen update. Nou ja, helaas. Eh? Gelukkig maar. Nee, er zijn even in dat uurtje geen nieuwe ontwikkelingen. Okay. Maar gelukkig. Dus ik uh, herhaal het nieuws van een uurtje geleden. De politie is nog steeds op zoek naar de 14-jarige Sarah Sitarska uit Zandvoort. Het meisje wordt sinds zaterdag 30 augustus vermist. Sarah was in gezelschap van haar vriendin... maar is plotseling weggefietst en is daarna verdwenen. Ze is voor het laatst gezien in Haarlem. Sarah heeft een normaal postuur en heeft rood geverfd haar... wat zij meestal losdraagt. Ze heeft een piercing door haar lip en draagt ringetjes in haar oren... Op het moment van haar verdwijning droeg zij een blauwe spijkerbroek... donkergrijze Jordanschoenen en een grijze sweater... met daarop een grote letter M in wit en rood. Verder droeg ze een zwarte handtas bij zich... en fietste op een zwart-grijze gazelle damesfiets... waarvan het frameslot is doorgezaagd. Wie haar heeft gezien, of de fiets, of tips heeft voor de politie wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het nummer 08006070. Ik herhaal het nog even. Het nummer is 08006070. Laten we maar hopen dat er snel gebeld wordt.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 Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het project Verbreding A2 heeft gevolgen voor projecten in kwetsbare natuurgebieden zoals het fietspad Oase Zandvoortse Laan. De aanscherping van de natuurwetgeving noodzaakt de provincie om het stuk fietspad dat aansluit op de natuurbrug te verleggen zodanig dat de aantasting van Grijsduin tot een minimum wordt teruggebracht. De komende weken wordt uitgezocht hoe dit kan worden vormgegeven. Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Haarlem zijn zondagnacht rond twee uur aangehouden voor poging tot diefstal van een bromfiets op de kanaalweg in Zandvoort. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie. Twee mannen zouden proberen een bromfiets open te breken. Ter plaatse trof de politie het tweetal bij het voertuig aan en zij werden aangehouden voor poging tot diefstal. De politie heeft gisteravond rond kwart over negen... een 42-jarige man aangehouden in de Kamerling Onnenstraat. Hij wordt verdacht van oplichting. Eerder die avond belde de man aan bij een bewoonster... aan de Kamerling Onnenstraat. De man vroeg of hij binnen mocht bellen omdat hij in nood zat. Zijn auto zou stuk zijn. In eerste instantie weigerde de bewoonster... maar op aandringen liet zij de man toch binnen. De man deed alsof hij gebruik maakte van de telefoon... want later bleek dat de man helemaal geen nummer had gedraaid... Een oplettende overbuurman had de situatie van het begin af aan nauwlettend in de gaten gehouden... omdat hij het niet vertrouwde. Hij besloot polshoogte te gaan nemen en bij zijn aantreden vroeg de verdachte naar een booster. De overbuurman zei dit niet te hebben waarop de verdachte het huis uitliep. Even later zagen ze de verdachte op een fiets stappen en wegrijden. Op basis van een gedetailleerd signalement van de bewoners... wist de politie niet veel later de verdachte in de buurt aan te houden... en hij is meegenomen naar het bureau. Buurland België verandert helemaal niets aan Zwarte Piet. Joepie! Hey, kijk. Die Belgen die zijn zo gek nog niet, hoor. Het Vlaamse Sint-Nicolaas-genootschap, vervestigd in Sint-Nicolaas... ziet geen enkele reden om iets aan de donkere huidskleur... rode lippen, gouden oorbellen of kroeshaar aan te passen. Nu niet en wat ons betreft nooit. Dat schrijft het AD. Het Nederlandse debat over het racistische karakter van de knecht wordt in Vlaanderen met verbijstering gevolgd, zegt Ruf secretaris van het genootschap. Wij begrijpen er niks van dat de discussie bij jullie zo uit de hand loopt. We hebben hier in al die jaren nooit één klacht over Zwarte Piet gehad. Als de scholen weer zijn begonnen organiseert Strandpaviljoen Thalassa om nog even aan de vakantie vast te houden op zondag 7 september van 11 tot 3 uur de Kinderstranddag in samenwerking met Strand Nederland en Stichting Nederland Schoon. De Kinderstranddag is een landelijk evenement welke in totaal op 23 locaties in heel Nederland wordt gehouden. En tijdens de kinderstranddag zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar... welkom bij Strandpaviljoen Talassa, nummer 18... om deel te nemen aan de vele activiteiten die worden georganiseerd. Kinderen kunnen deelnemen aan leuke, sportieve en recreatieve act activiteiten. Om mee te kunnen doen met de kinderstranddag... verkopen de kinderen een deelnemerskaart voor 5 euro... en de opbrengst van de kaartverkoop wordt voor 100% gedoneerd aan Make-A-Wish Nederland... Ook op zondag 7 september is de open dag van theaterschool Het Nest. Op de leslocatie louis -David's Carré nummer 1, De Zandvoort. De open dag is van 12 uur s ochtends tot 4 uur s middags. En hier kan iedereen een proefles komen volgen en meer informatie krijgen over de lessen. De proeflessen zijn te volgen voor kinderen, tieners en volwassenen. Volwassenen. En meer informatie kunt u vinden op de website van de Theaterschool... www.het-nest.nl open-dag. En dan tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Ja mensen, het is vanochtend zonnig begonnen in Noord-Holland... en dat blijft het nog wel even, maar vanmiddag komen er meer wolken... Maar ja, de zon laat zich zeker niet onbetuigd. De temperatuur loopt op naar maximaal 21 graden. Oh, wat heerlijk, jongens. En de wind wordt in de loop van de dag zwak tot matig uit het noorden. De komende nacht is er geen bewolking. Wel kunnen de mistbanken ontstaan. De temperatuur zakt naar 10 tot 11 graden. Woensdag is het droog. Tamelijk zonnig en vrij warm met maxima tot circa 22 graden. O, lekker. Ja, kom allemaal naar Zandvoort hoor. Ik ga korte broek aan. Lekker op het terrasje. De oosten tot wind, daar heb ik het over morgen, is matig versterkte. Ook donderdag veel zon en warm. En vrijdag komen er wat meer wolken, maar het blijft vrij warm. Lekker. We gaan genieten. Nou, ik ga zo mijn zomerkleding weer uit de kast pakken. Ik denk iedereen wil. Dit is Katy Perry met Roar. I used to bite my tongue and hold my breath. CFM lunch. Op CFM Zandvoort wordt natuurlijk waar anders. En als ik zo naar buiten kijk gaat de zon steeds en steeds en steeds meer schijnen. Net hoorden we het al in het weerbericht van uh, Dolly. Natuurlijk uh, nog een kwartier lang mooie muziek. En uh, heb je nou, ja, heb je nou je, je lunch heb je die nou al op of nog niet? En wat heb je gegeten? Mail het even naar me of stuur het even naar me via Facebook. <laughs> Of bel in de studio 5730393. Ik heb er al een paar vinden gehad, die ga ik zo direct vertellen. Belovigen die wakker worden, wetenschappers in de waard. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouwen, de mannen die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen, en krijg er we wel eens tussenuit. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keer zonder vrouw houdt een man het niet aan. leven lang. Aan het eind van mijn latijn zal zij nog bij me zijn als de helft van mijn koppende hart. Ze raakt met de juiste woorden, maar licht niet nimmer in de mond. Ze is vandaag en morgen, laat ze alle zorgen verdwijnen als nevel worden de zon. Zal ik je niet aan doen dit keer. Ik heb voldoende berichten binnengekregen via Facebook. En volgens mij is ook nog een paar keer naar de studio gebeld. Wat ben je aan het eten? Ja, ja. Nou, Jan Veldbrugge, die woont hier in Zandvoort. Die zegt, uh, ik zit heerlijk aan een omeletje. Met uh, meegebakken ham en kaas. Nou, dat doe je goed. Ik uh, ja. heb er zelf ook uh, trek in. Nou, heerlijk, toch? Ja, absoluut. Ja, en ik werd gebeld door... Mar Mario heeft ook gebeld. Oh, en die, uh, Ja, die gaf door dat ze een heerlijk broodje had gehaald... bij een uh, winkeltje op een hoek. Oh, bij, de, bij een, een kaas... Uh, nou ja, bij ze werd kaas. door een mevrouw die Corrie heet. Ja, ja, ja. En ja, ja. Uh, daar had ze een lekker broodje gezond. Dus die... Uh, Oh. Die heeft het vandaag? Die heeft zichzelf verwend vandaag. Smakelijk eten hoor, Mario. En uh, Rob die belde. net op mijn uh, mobiel. Oké. Okay. Ja, niet naar de studio. Dat durft hij dan weer niet. Nou, het is toch wat. Die hard, heeft he? een uh, gekookt ja. eitje. Vijf minuutjes. Gekookt en wel. Zacht eitje. Zacht eitje. Vijf minuutjes. Heerlijk. Ja, ja. Ja, dus heel Rod. zacht hoor. Ja, maar daar ja. hou ik wel van. Zo één. In Rob blijkbaar <laughs> dus ook. Nou, eet smakelijk. Lekker geluidje erbij. <laughs> zo is het. <laughs> nou, nemen we nog een lekker kopje koffie of uh, iets anders. Is zo is het. En uh, wat gaan we nu draaien? Nee, niks meer. Maar... Niks nee. meer? Nee, we gaan gewoon nee, we uh, we negen eruit. minuten voorpraten. Ja, zo is het. Ja, ja. is toch veel mooier, ja. of niet? Zullen we het over onze nieuwe cursus hebben? Zalza ja, zal ze dansen? Ja. Ja. Wie gaat hem geven? Uh, zullen we het aan, uh, ik, denk, ik denk dat we naar Haarlem moeten. Of nee, uh, Rob Dolderman nee. heeft het misschien Ja, de Die wel. sowieso. Maar zullen we het aan de Sif of... vragen? Of die ja, in onze live ja. tijdens even lunch een keertje uh, salsa les kan geven. Ja, wie, ja maar dat is de oproep van deze week. Ja. Wie, wie wil Maurice en mij salsa dansles geven? We hadden net een salsa nummer opstaan en we kwamen zo in de stemming... maar we kunnen er niks mee, want we kunnen niet dansen. Nee, is dat dan... is heel lastig voor ons. Ja, want we zeiden wel, want het is heel mooi om te zien... Maar nou zouden we het zelf ook wel eens willen doen. Alleen ik trek niet zo'n kort rokje aan, hoor. Mom. Ah, jawel. Ah, nee, doe jij dit maar. Ik heb nee. je wel eens gezien, Dat ja. was je... Hoe oh, heette je toen? We zijn een typetje aan het spelen. Ook in een uh, Spaans jurkje, rokje. Dus het ja, staat je oh, wel. Oh, ja, ja, die, die, die, die, inderdaad, ja. Inderdaad, die hijs ik dan ook een stuk omhoog. Ja, ja als Dolores. Dolores, dat was Dolores, het inderdaad. Dolores, ja. Dat komt dus, er ook weer aan, hè. Sinterklaas gebeuren. Ja, ja. Het, dus je hebt ik... het net al verteld in België. Doen ze niks aan de Zwarte Pieten? Nee, ze laten het gewoon zoals het is. Het hoort gewoon bij België en het hoort ook gewoon bij Nederland. Het hoort en, eigenlijk uh... alleen bij Nederland. En ik verbaas me eigenlijk van dat de Belgen... Want daar, ja, daar heb je de plaats in Sinterklaas natuurlijk. Maar ja. het, het, het, Sinterklaas die is eigenlijk een Nederlandse traditie. Ja. Dat die wil er zo mee bezig zijn, heerlijk. Ja, leuk hè? Ja, ja. daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Ja, maar mee. ik vind het wel goed dat ze er helemaal niks aan veranderen. Wat anderen willen zeuren, die surpieten, die zoeken het maar uit. <laughs> Inderdaad. Ja. De surpieten. Yes. Ik stem voor. Oeh. En ik stem ook voor Nielsen, want we zijn sexy als ik dans. Mooi. Maar uh, ik heb ah, nog geen yeah. salsa zien dansen. En in de clipjes die iedereen opzuren van de BN'ers ook niet. Dit sexy is CFM met Nielsen.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 Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, Ik yeah. oh, oh, oh, sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik... Dans. Oh, ik voel oh, sexy, ik... eh. sexy als ik dans. Eh, eh, eh. Sexy ik ik Steek ik maar hand op. Ga maar voeten zo malen, ik voel me zans. Gooi ja, als ik lekker ik voel als ik je, hadels, swingen, je zo lekker dat het te gaan ga ik zie, als ik dan, ja, we waren aan het dansen drukken. Ja, ja, ja. We, we doen nog één keer even de oproep Maurice. Hoor. Ja, Want, doen we hem uh, even. Wij willen graag leren salsa dansen met z'n tweeën. Wie wil ons een, een lesje geven in salsa dansen? Zal er een dansschool gaan reageren? Misschien, ik uh, hoop het wel, we hebben de drieën in door. bedrussen. We hebben de drie, dus, ja. Dolderman, Skills en On Air Dance. Ik ben benieuwd. Ik zeg, uh, Dolly, dankjewel voor vandaag. Ja, nee, jij bedankt, Moeries. Ik vond het een hele gezellige uitzending. Ja, het was weer uh, super. Morgen ja. tussen 12 en 2 zit Ruud Jansen er weer samen met Angela. Ja. Met Wim Luns. en wij gaan eruit met Miley Cyrus. En wanneer ik er ben, ik weet het niet, donderdag is Dolly er weer. Jazeker, dan ben ik hier weer met Ruud. Kijk, gezellig. Bij leven en welzijn. Tot de <laughs> volgende keer geniet van vandaag. Tot gauw weer, mensen. Fijne dag nog. En we willen dansen, vergeet het niet. We willen dansen. Nee, nee.